11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten worden geschrapt. Bronnen in Den Haag bevestigen dat bericht van RTL Nieuws. Handhaving van de coronamaatregelen zou bij de introductieactiviteiten te ingewikkeld zijn. Studenten worden door het kabinet gezien als een risicogroep in de verspreiding. Na verwachting maken premier Rutte en minister de Jong het nieuws morgen in de persconferentie bekend. Verder zou het kabinet bekendmaken dat er een teststraat voor coronabesmettingen komt op Schiphol voor reizigers uit risicogebieden. Wielrenner Fabio Jacobsen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis in Polen. Hij raakte vanmiddag zwaar gewond na een valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Vlak voor de finish werd de Nederlands kampioen... door landgenoot Dylan Groenenwegen de boarding ingeduwd... waarna hij hard en val kwam en tegen de finishboog knalde. Poolse media melden dat Jacobsen in levensgevaar verkeert. er zou sprake zijn van ernstig hersenletsel. Een Nederlands zoek- en reddingsteam is onderweg naar Libanon. Vanavond vertrokken twee vliegtuigen vanaf vliegbasis Eindhoven... om in Beirut te helpen met het zoeken naar overlevenden onder het puin. Het team bestaat uit meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden. In Beirut is het dodental inmiddels opgelopen tot 135. Zo'n 5000 mensen raakten gewond. Prijsvechter Ryanair dreigt in Italië verboden te worden. De Italiaanse luchtvaartautoriteit vindt dat het Eerste luchtvaartbedrijf... zich bij herhaling niet aan de coronaregels houdt. Zo zou de afstand tussen passagiers onvoldoende zijn gewaarborgd. Ryanair zegt zich te houden aan alle maatregelen. Ryanair vliegt op 30 bestemmingen in Italië. Het weer droog en helder. De temperatuur daalt tot een graad of 15. Morgen opnieuw droog en zonnig. In het midden en zuiden wordt het 30 tot 34 graden. Alleen in het noorden is het iets minder warm. Vrijdag en in het weekend wordt het nog warmer. In Limburg zelfs 37 graden. Dit was het NOS Journaal.